Van Snap. Prejudice. Wrote een song over Like the je Here horen? Hier gaat Man! In 1992 brengt Tom Valk een nummer uit waarin ze oproepen tot verdraagzaamheid. Stoppen met vooroordelen op basis van kleur of cultuur. Ik ben dol op racisten, liefst met een ui in poep en dan 25 minuten in de oven. Free your mind van all talk. Zometeen jump around van House of Pain. Bij Action hebben ze altijd extreem lage prijzen. Spectrum Spuitverf voor slechts 2,35 euro. Echt zo goedkoop! En een Jack Parker hemd van verantwoord katoen voor slechts 2,78 euro. Bij Action? Zeker weten. Voor meer extreem lage prijzen ga naar de winkel of bekijk de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach. Hou je huis het hele jaar op temperatuur met de isolerende ramen en deuren van Quadro. Nu met warme herfstcondities. Dat is K-W-A-D-R-O. Quadro. Hou uw energiekosten onder controle met Luminous Energy Control Monitor. Energie wat? De nieuwe dienst van Luminous om uw energieverbruik in real time en tot op de euro op te volgen. Hm.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 Of pain. Er werd wat afgesprongen in de 90s. Ecstasygebruikers in megadiscotheken. Bill Clinton sprong op Monica Lewinsky en Dirk Vriemout sprong als tweede Belg de ruimte in. De allereerste Belg in de ruimte was Kuifje. Benieuwd wie de volgende Belg in de ruimte zal zijn. Hopelijk is het deze keer een vrouw. Werd ze als parkeerwachter en keert ze nooit meer terug. We gonna whack! de jaren 90 voor tieners De moedige oproep van Stemmeur is om af en toe eens goed en luid ruzie te maken. Vlamingen zijn binnenfretters en iets sluit op zeggen, dat behoort niet tot onze cultuur. Zou een heel klein beetje oorlog soms niet beter kunnen zijn? Ik denk dat ze het er overal over eens zijn, behalve in Oekraïne. Daar zijn ze nostalgisch naar die luidgesproken woorden en die lachjes van venijn. <middels>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 de gedoe van Roxette. In 1992 brengt de mens hun debuutalbum uit met daarop Irene, een nummer over een mislukte versierpoging. Niemand heeft ooit zo mooi nee tegen Frank van der Linden gezegd. Dat klopt niet, ook zijn haar had al heel jong heel mooi nee tegen hem gezegd. De dag was donkerbruin, de ziel was donkerblauw. Ik had druiven gekocht, er zat een vlek op mijn mouw. Maar jij was niet bereikbaar voor commentaar. Irene, niemand heeft ooit zo mooi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 Mach het iets meer. Van Manning Street Preachers Shop de herfstmolen die je zelfvertrouwen geeft Check of de 4 dagen werkweek ook werkt voor jou Volg de beauty influencers Die echt de moeite waard zijn En boek je romantische trip Naar Venetië, Praag of Parijs De nieuwe feeling is er Deze maand met special romantische citytrips En hammam geurstokjes van Rituals Voor maar 6,50 euro extra Haal je feeling nu in de winkel Afval bestaat niet. Afval bestaat enkel als we het toelaten. Daarom drijft het vandaag rond in onze zeeën. Maar ons afval krijgt ook een nieuw leven. Daarom rijdt Renewi elke dag rond. Daarom denkt Renewi altijd vooruit en maken we de cirkel rond. Elk product als grondstof voor iets nieuws. Rond en rond. Want Renewi stopt nooit. Ga mee op renewing.earth.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 Dat is helemaal top Want alleen deze week bij Bol.com Mondverzorging van onder andere Colgate en Aquafresh Met tot 50% korting op de adviesprijs Vul je voorraad voordelig aan In de app van Bol.com Elektrische rijden staat niet stil Zeker niet met de nieuwe Polestar 2 Want die rijdt verder dan ooit Met één laadbeurt Beleef je tot 655 kilometer rijplezier Ervaar het zelf. Boek je testrit met de nieuwe Polestar 2 op polstar.com. Dit is Studio Brussel. De jaren 90 voor tieners. Cycle Emptiness van Manic Street Preachers. Human Touch van Bruce Springsteen gaat over het belang van menselijk contact. Aangezien tieners vandaag toch vooral online contact hebben, heeft Springsteen het nummer aangepast en heet het voortaan Human Touch Touchscreen. In the face of strangers, we ain't gonna find no miracles here. Well, you can wait on your blessings, darling. I got a deal for you right here. I ain't looking for. Music. Studio. Studio. I don't have a partner Sometimes I feel like My ...under de bridge van de Red Hot Chili Peppers. Mm. Eindigen doen we vandaag met een jeugdhuis 5 klassieker. A Life from Pearl Jam gaat over een tiener die ontdekt dat zijn vader zijn echte vader niet is. Want zijn echte vader is dood. Gelachen dat die hebben. Bedankt om te luisteren, tieners van vandaag. Tot zover de muziek uit 1992, waar jullie ouders shot van werden. Nu donderdag is er het onwaarschijnlijke, maar waar gebeurde verhaal van 1993 in de jaren 90 voor tieners naar thuis op VT1 en VT Max. Salut. Dag Arthur. Het is Allah. Allee. Nee, hè? Allah. Gelukkig hoef je maar één naam te onthouden als het over laadpalen gaat. Smappy.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 Vind de partner die echt bij je past. Voordelig voor jezelf zorgen? Daar helpt Kruidvat graag bij. Nu ProMagnor, Omnibionta 3, Omnibionta Pro en Post Natal en Uricram. Tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Voel de vooruitgang. Tijdens de Audi Electric Days. Bestel voor 16 oktober uw elektrische Audi en kies uw extra voordeel tot 3500 euro.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 De elegante plug-in hybride van DS Automobiel. Nu bij Koolruit wijnfestival. Combineer 40 wijnen naar keuze en krijg 20% korting vanaf 6 flessen. Geldig tot en met dinsdag 3 oktober in onze winkels en in onze webshop via Collect Go. Voorwaarden op Koolruit.be. Koolruit laagste prijzen. Ons vakmanschap drinken met verstand. Zeg, het is toch niet omdat je in een bungalow in het groen woont dat je EPC donkerrood moet blijven? En het is niet omdat je in een aardeko-huis uit 1923 woont dat je er in 2023 geen zonnepanelen op kan leggen, toch? Het is niet omdat je al een huis hebt dat je niet duurzamer kan gaan wonen. Yes, you can! Je kan meer dan je denkt. Zo kan je zelfs je energieverbruik checken door KBC Mobile. Maak van je huis een duurzamere thuis met de expertise van KBC. KBC beweegt met je mee. Ver, ver. Zin in zen?